9 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. Robeco wordt verkocht. Het Japanse financiële concern Orix neemt Robeco Groep over van de Rabobank. Orix betaalt 1,9 miljard euro voor de vermogensbeheerder. De Rabobank zette Robeco vorig jaar in de etalage. De bank heeft meer kapitaal nodig om aan de strenge eisen te voldoen. De Rabobank wil met het geld uit de verkoop de eigen reserves aanvullen. Als coöperatieve bank kan de Rabobank geen geld op de beurs ophalen. Zonnepanelen van de Nederlandse fabrikant Scheuten Solar kunnen brand veroorzaken. Het gaat om panelen van het model Multisol. Tussen augustus 2009 en februari vorig jaar zijn er in Europa 650.000 van deze panelen verkocht. Er zijn in Italië en Frankrijk zeker 15 dakbranden door ontstaan.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 Vorige week meldde Nestlé nog dat in haar producten geen paardenvlees zat. In België zoekt de politie acht mannen die op vliegveld Saventum bij Brussel een diamanttransport hebben overvallen. Volgens Belgische media gingen ze er met een aanzienlijke hoeveelheid diamanten vandoor. Een van de vluchtauto's werd later uitgebrand teruggevonden ten westen van Brussel. Bij de roof op Saventum gisteravond is niet geschoten en er is niemand gewond geraakt.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 In Europa en de VS is het gebruik van antibiotica in de veeteelt beperkt. Het mag bijvoorbeeld niet gebruikt worden om de groei te bevorderen. In China gelden zulke beperkingen niet. Het weer af en toe regen en motregen. In het oosten soms natte sneeuw. Vanmiddag vanuit het noordoosten droger. Het wordt 4 graden in Groningen tot 7 graden in Zeeland. De rest van de week geregeld zon, maar wel kouder. ANWB Verkeersinformatie. Hier zijn de bijzondere files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. 4 kilometer tussen Hoevelaak en Alfred Schoten. 2 kilometer op de A15 Europoort richting Rotterdam bij Hoogvliet. Daar is de rechterrijstrook ook dicht. Op de A27 Utrecht richting Breda er is eerder vanochtend ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij, er staat nog 3 kilometer bij Gorkum. En op de A59 Zonzeel richting Oslo, Onbekende oorzaak een lange file tussen Knoopend Zonzeel en Knoopend Hooipolder. 10 kilometer.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 En Lara Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Er zijn er al heel wat van verkocht in Nederland. Zonnepanelen, voordelig en makkelijk. Ja, en ze willen graag dat er ook meer verkocht worden. Maar er zijn heel veel slechte berichten binnengekomen vanochtend. Blijf luisteren. Ja, een kwart van die zonnepanelen zou van slechte kwaliteit zijn. Ze leveren niet de energie die ze zouden moeten leveren. Mensen die de zonnepanelen op hun dak hebben liggen... zullen hun investering van een paar duizend euro meestal er niet uithalen blijkt uit onderzoek van onafhankelijk keuringsinstituut Kiva. Alleen het van der Marrel is van Kiva. Meneer van der Marrel, goedemorgen. Goedemorgen. Wat hallo. betekent dat, dat een kwart van slechte kwaliteit is? Nou, een kwart van slechte kwaliteit, dat kunnen we niet uh, zo keihard zeggen... als het ook in de kranten stond. We hebben oh. uh, het afgelopen anderhalf jaar een heleboel panelen... Uh, op hun uh, keuringspapieren onderzocht. Zoals ze ook op de Nederlandse markt verschijnen... Daarvan hebben we gezien dat ongeveer de helft uh, niet aantoonbaar kan voldoen aan de veiligheids- en uh, ja, levensduur-eisen. Dus de, dus de bijsluiter klopt niet? Dat wat beloofd wordt, daar wordt niet aan voldaan? Uh, niet aantoonbaar althans, nee. En, ja, de ervaringen die we zelf hebben met uh, het, het keuren en uh, testen van panelen en ook uh, fabriekinspecties. Uh, geeft wel aanleiding dan ook om uh, grote zorg te hebben. Ja, want wat, dat, wat, wat betekent het concreet voor mensen die nu een uh, zonnepaneel uh, willen aanschaffen of wellicht al hebben gedaan? Ja, nou concreet betekent het dat ik ja, de mensen uh, aanraad om na te gaan of uh, de panelen die zijn aangeboden ja, voorzien zijn van de juiste ja, conformiteitspapieren. Dat zijn uh, de, de keuringscertificaten, maar ook de uh, keuringsrapporten en uh, de inspectierapporten. Mm -hmm. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat uh, de omgang met uh, bijvoorbeeld de zonnecellen in de fabriek of, of de andere materialen in zo'n paneel zijn van uh, ja, hele, hele kritische uh, invloed op het uiteindelijke levensduur van de zonnepanelen. Ja precies, ja, dat begrijp ik. Maar we, dan zien mensen die keuringsrapporten en dan? Nou ja, de mensen hoeven zelf niet per se de keuringsrapporten te beoordelen. Daar, uh, dat doen wij onder andere. Wat we hebben gedaan, uh, omdat de situatie toch wel uh, zorgelijk uh, leek is, uh, maar er ook heel veel goede producten zijn hoor. Ja, dat geloof uh, ik. Hebben we ja. een, een, hebben we een register uh, geopend, uh, die voor iedereen uh, inzichtelijk is. En daarop kunnen mensen dus kijken of uh, de modules die aan hen zijn aangeboden, op dat register staat. Want die panelen uh, hebben aangetoond dat ze alle papieren op orde hebben. Hm. To -to toch nog even meneer Van der Marel, want als zo'n paneel nou niet levert wat beloofd wordt, is dat dan bedrog? Als een paneel niet levert wat er, uh, wat er beloofd wordt, um, ja, bedrog dat, dat, dat, dat zijn niet mijn woorden. Maar ja, wat, wat het betekent is dat uiteindelijk uh, de opbrengsten, zowel uh, ja, de milieu als de financiële opbrengsten, niet zullen worden gehaald. Nee, en dan zijn mensen misschien wel duurder uit, hè, want je investeert in zonnepanelen, dat is niet goedkoop over het algemeen. Nee. Ook al krijg je daar af en toe uh, subsidie voor, in ieder geval bij sommige gemeenten. Ja. Um, Mensen denken dan dat ze daarmee goedkoper uit zijn met hun energie, dus daarom investeren ze. En dan blijkt dat toch niet zo te zijn. Uh, klopt. In, in heel veel gevallen is die kans dus uh, inderdaad aanwezig. Um, ja, en om goed te kijken van, van ja, zijn die panelen oké? Okay? Hebben ze de juiste papieren? En zijn dan inderdaad dus ook de juiste fabrieksinspecties geweest? Waarop, uh, waarbij heel streng gekeken is van, worden de juiste materialen toegepast? en worden die materialen ook op de juiste manier toegepast. Mm -hmm. nou, om dat na te gaan, dat hoeven ze allemaal niet zelf te doen... maar dat kunnen ze dus in het uh, register uh, vinden. Goed. Meegeluisterd, het heet Ron Wit van Natuur en Milieu. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Natuur en Milieu uh, koopt zonnepanelen in het groot in... en verkoopt ze dan door aan consumenten, betaalbaar. Um, ook deze zonnepanelen die niet het rendement opleveren die ze beloven? Nou, onze panelen die zijn wel heel goed gecertificeerd en bovendien geven wij ook op onze panelen een vermogens- en een opbrengstgarantie na 10 jaar van 90%, 90% en na 25 jaar nog van 80%. En als uh, onze consumenten uh, denken dat, uh, dat uit de, bijvoorbeeld uit de opbrengsten die ze, die ze zien op een meter, dat het niet gehaald wordt, dan kunnen ze teruggaan naar, uh, naar onze leverancier en dat is in dit geval Eneco. Dus daar hebben wij heel goed op gelet en daarnaast hebben wij nog een andere uh, garantie ingebouwd. Namelijk uh, dat, inspecteurs, dat wij inspecteurs uh, langs de mensen sturen uh, op, een, op basis van een steekproef... om te checken of de installatie goed is gedaan en of het product ook klopt. Mm -hmm. Op die manier proberen wij een extra kwaliteitsgarantie uh, uh, in te bouwen. En dat is okay. hard nodig in deze relatief jonge en snel groeiende markt. Ja, want daar willen we het natuurlijk ook even over hebben met u. Uh, u zegt, uh, bij ons is het wel op orde, in ieder geval via onze leverancier uh, Eneco. En als het niet zo is, dan kunnen mensen alsnog terugkomen ermee. Zijn er veel cowboys op de markt? Want we lezen ook een stuk in uh, de Volkskrant vanochtend... van een uh, f -f fabrikant waar uh, zonnepanelen zijn gemaakt... waarbij het kastje uiteindelijk tot uh, kortsluiting leidt en tot branden. Wat, wat ziet u op de markt? Nou, kijk, het is, het is wat ik zeg. Het is een jonge, uh, snel groeiende markt. En dan zijn er altijd wel een paar cowboys. Um, ik moet ook wel benadrukken dat we niet uh, onnodig paniek uh, moeten, uh, moeten uitzaaien, uh, Want uh, het overgrote deel uh, gaat gewoon goed. En uh, zijn er absoluut geen uh, branden op daken of in huizen. Um, maar het is wel belangrijk dat je in zo'n jonge markt... dus dat je de kwaliteit op een hoger niveau weet te brengen met elkaar. En, um, en dus, dus dat de consument ook dat uh, af ...en kan afdwingen. En daarom is zo'n uh, onderzoek van de Kiva is gewoon ontzettend goed. Ja. Want dat helpt deze jonge markt volwassen te worden. Meneer van der Maro van Kiva, u bent er ook nog... Um, is dat zo? Valt het mee met uh, de kwaliteit? Zijn er niet zoveel cowboys? Want is is natuurlijk een groeimarkt. Er kan veel rommel tussen ja, zitten. ja, ik, ik, probeer, ik probeer het om te draaien. Ik weet in ieder geval dat er ook heel veel uh, goede producten zijn... Um, maar goed, we hebben inderdaad ook wel aanwijzingen gezien dat, uh, dat er dingen op de markt komen die, uh, ja, waarvan de deugdelijkheid niet kan worden aangetoond. En we hebben ook inderdaad um, uh, materialen gezien die uh, op een ondeugdelijke wijze zijn uh, geïnstalleerd. Ja, dus je moet als consument ook zelf goed oppassen? Ja, je moet als consument goed oppassen en uh, ja, eigenlijk je goed laten informeren en goed checken of uh, ja, in ieder geval alle papieren kloppen. En ja, of de aanbieder dan ook uh, verstand van zaken heeft. Goed. Hartelijk dank. Um, meneer Van der Marl, van der Waal van Kiva ja. en van Natuur en Milieu Ronwit. We blijven bij uh, energie en onze energiebehoeften. Gas uit alternatieve bronnen, zoals bijvoorbeeld schaliegas. Dat wordt uh, de komende jaren steeds belangrijker. Reden voor onderzoeksinstituut TNO om vanmiddag met een Europese argumentenkaart. Met allerlei voor- en tegenargumenten van schaliegas te komen. Eerder werd al een dergelijke kaart voor uh, Nederland gemaakt. We praten er verder over met. Hoogleraar Duurzaamheid, Jan Rotmans, aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Er bestaat dus al een Nederlandse kaart, nu een Europese. Um, eerst maar eens eventjes naar uh, het schaliegas anzieg. We hebben het er onlangs nog over gehad omdat Shell graag meer wil boren naar, uh, naar schaliegas. Uh, wat houdt het boren naar schaliegas in? Nou, schaliegas noemen wij onconventioneel gas. Hè? Dus uh, schalie is eigenlijk een, een soort van uh, sediment gesteente... Bestaat uit klein mineralen. Um, en je moet dat eigenlijk laten ontploffen. om gas vrij te laten komen. En uh, ja, dat gaat via de zogenaamde fracking-methodes. Dat betekent dat je een grote hoeveelheden water, en chemicaliën. erin spuit. tot op 3, 5 kilometer diep. Mm -hmm. En dan laat je het eigenlijk exploderen. en daar komt gas bij vrij. Dat is, uh, ja, dat is eigenlijk twee stappen terug. Je maakt het gesteente eigenlijk stuk om, die, ja. om dat gas vrij te laten komen? Ja, je maakt het stuk om gas vrij te laten komen. Dat is eigenlijk weer twee stappen terug. Hè? Het is op zich wel een knappe techniek. Maar ja, daar, komt, ja, daar komen zulke grote hoeveelheden water. Hè? Per boring bijvoorbeeld 4 miljoen kubieke meter water. En 20.000 liter uh, meestal giftige chemicaliën. Maar die komen dan toch gewoon in de bodem terecht? Jawel, maar die komen ook weer mee terug naar boven. Op het moment hm. dat dat gas uh, vrijkomt. En, uh, dat is een van de grote problemen. Uh, wat doen we met dat verontijdende water? Nou, Meestal wordt dat weer... ...teruggestuurd en opgeslagen. Uh, maar goed, de, kijk, er is allerlei onderzoek nu gaande wat uh, wijst op de risico's. En uh, ja, die zijn niet mals. En, uh, het is natuurlijk een beetje vreemd dat op het moment dat we die overgang maken naar schone energie... ...dat nu ineens weer zo'n uh, schaliegashype hype opduikt. En dat komt natuurlijk omdat veel bedrijven die staan te trappelen gaan boren hierna, nou, want die willen daar een heleboel geld mee verdienen. Ja, u zegt de risico's zijn niet mals, wat geeft TNO nou aan? Is, is dat ook de mening van TNO, dat er veel risico's aan vastzit? Nou ja, ik heb die kaart bekeken, eh, ook die vanmiddag al wordt uh, uitgebracht. En uh, als ik heel eerlijk ben, dan worden die risico's wat onderbelicht. En dat heeft ook te maken met het feit dat TNO uh, geld kan verdienen aan het winnen van schaliegas. Dus die hebben er oh. zeker belang erbij. Dus het is niet onafhankelijk wat ze vanmiddag presenteren? Uh, ik zou zeggen, niet helemaal. De voorzitter... Meneer Rotmans, eventjes, wat, wat, hoe kan TNO geld verdienen aan het winnen van, van schaliegas? Nou, omdat uh, uh, er zeg maar een heleboel onderzoek nog nodig is. We weten nog een heleboel niet. Hè. Uh, mm. Dus wat nou precies die risico's zijn, hoeveel er aanwezig is. Uh, de, de schattingen lopen uiteen met een factor 10 à 100. Ja. Uh, om een indruk te geven. Vijf jaar geleden zei men nog... Uh, uh, we hebben drie keer meer dan met normale aardgas in Slochteren. en nu zegt men nou ongeveer 10%. Dus die schattingen zijn enorm naar beneden bijgesteld. En instituten als TNO die zien natuurlijk een gat in de markt... want die kunnen dat gaan monitoren... Hè. die kunnen dat verder gaan onderzoeken wat de risico's zijn. En die verdienen daar gewoon geld uh, aan. Daar is op zich niks mis mee, al is het wel vreemd... dat men nu vanuit een zekere objectiviteit dan zo'n ja, laten we zeggen, voor- en nadelenkaart uitbrengt, dan, ja. uh, dan word ik altijd wat onrustig. Met iets meer voordelen dan nadelen, zegt u eigenlijk? Precies. Ja. Hm. Dus dan denk ik, ja, ik heb die kaart nu bekeken, ook voor Nederland al destijds. En ik vind dat dan de nadelen wat onderbelicht blijven en de voordelen iets te nadrukkelijk worden gepaneerd. Hm. Uh, toch is er groot potentieel. Hè? In Amerika leidt het ook een forse daling van de gasprijzen, de winning van schaliegas. Zegt u, uh, we zijn daar eigenlijk nog te vroeg mee. Nou, kijk, in Amerika is het een groot succes, economisch altijd. Eh, daar zijn op duizenden plekken boringen verricht. Eh, dat leidt tot eh, ja, een enorme hoeveelheid van dat galigas. Eh, de, de, de vraag, ja, de aanbod, het aanbod is eigenlijk groter dan de vraag nu. Dus die, die gasprijs in Amerika is nu drie keer lager dan in Europa. Alleen, eh, wij zeggen dan dat is tijdelijk. Want eh, de energiebedrijven die dat nu winnen, die verdienen er al geen geld meer aan. Eh, dus eh, die, die prijs is te laag. Bovendien, uh, het wordt waarschijnlijk geëxporteerd. Dus die prijs die gaat twee, drie keer uh, groter worden. Maar in Amerika wordt daar nu een heleboel geld mee verdiend. Het levert een paar miljoen banen op. Alleen de schade die is uh, uh, omvangrijk daar. Ja. Alleen je kan dat succes niet gelijk doorvertalen naar Europa. Dat, ja. dat zouden we wel willen hier. Maar in Europa is alles anders. Zowel onder de grond als boven de grond. Ja, Rotmans van de Erasmus Universiteit. Hoogleraar Duurzaamheid. Hartelijk dank voor uw commentaar. Graag gedaan. Openbaar aanklager in Zuid-Afrika twijfelt niet. Paralympisch kampioen Oscar Pistorius heeft zijn vriendin vermoord. Dat bleek vanochtend. Ik zal blijven luisteren. Hoort u er zo meer over? Eerst de verkeersinformatie, Erwin Ja, er zijn uh, twee op opmerkelijke files over. Er staan nog maar 30 kilometer in de hele spits trouwens. Uh, twee uh, opmerkelijke files. Dus op de A27 Utrecht richting Breda. Twee kilometer bij Gorkum. Er was een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij. En ja, waarom weten we niet, maar het staat heel erg vast op de A59-gezondzeel richting Oost... tussen Terheide en knoopthooipolder 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Het Rotterdamse Robeco komt in Japanse handen. Eigenaar Rabobank verkoopt de vermogensbelegger, dat bedrijf... aan het Japanse Orix voor 1,9 miljard euro. Bert Brugging, financieel topman van de Rabobank, goeiemorgen. Goedemorgen. Was Orix de beste of de enige bieder? Uh, ze waren de beste. Want er was dus veel belangstelling voor. Er was uh, veel belangstelling, ja. Mm. Doet u het een beetje met pijn in uw hart weg, meneer Bruging? OBECO, dat is een goedlopend bedrijf. Het is uh, ja, zeker een lopend bedrijf. En we hebben daar ook in de afgelopen twintig jaar uh, inderdaad uh, heel veel baat bij gehad. Ze hebben denk ik de Rabobank. Uh, ...op de kaart gezet ten aanzien van beleggingen. Mm -hmm. Maar we hadden al eerder besloten dat het strategisch niet meer paste. Dus uh, het, uh, het moet zo gebeuren. Ja, het moet zo en het moet ook echt zo, hè? want u heeft uh, geld nodig. U moet uh, reserves aanvullen. Is dat ook een van de redenen waarom u Robeco verkoopt? Nee, nee dat is echt niet, uh, niet de belangrijkste reden. Zoals u weet uh, zijn de kapitaalratio's van, uh, van Rauwebank uh, buitengewoon gunstig. Dus uh, dat is een, een bijkomend voordeel, maar bepaalt niet uh, de primaire reden. Wat is dan de primaire reden? U heeft het over strategische um, ja. redenen, argumenten. Verdel. Nou, de, de belangrijkste overweging waarom we ooit met Robeco zijn gestart... was omdat wij uh, als Rabobank uh, niets op, op het terrein van beleggingen hadden... ook te, ten behoeve van onze klanten. Nou, Dat is uh, met Robeco prachtig ingevuld. Maar tegenwoordig is het zo dat je met open architectuur eigenlijk verplicht bent... om alle beleggingsproducten die, uh, die de wereld kent... Uh, aan te bieden. En uh, wat we hebben zien gebeuren is dat Robeco als, uh, als onderdeel van, uh, van de verkopen via onze banken kleiner en kleiner werd. Uh, kort, kortom, de, de, de noodzaak om nog een eigen asset uh, manager te hebben, die werd eigenlijk met de dag kleiner. En, en, wat, en, nog... wat? en, en wat voor ja, manager? Een, een, een SM-manager, een belegger. Oh, okay. om, om, om, om, om... Ja, ja om dat nog in eigen beheer te hebben, wordt, wordt steeds minder belangrijk. En, en dat was voor ons de belangrijkste overweging om op een moment te zeggen van... dan kun je dat beter op een andere manier uh, gaan, gaan onderbrengen. En dat hebben we dus nu gedaan. Ja, nou is het al een paar jaar geleden in de etalage gezet om te verkopen. Volgens de oud van Robeco, jaap van Duin, heeft ook gesproken. Is het schadelijk dat dat zo lang heeft geduurd, die verkoop? Kon het niet zelf? Nou, ik, ik, ik, ik weet niet precies wat de heer van Duin heeft gezegd... maar als ik bezie uh, hoe lang normaal gesproken dit soort uh, toch wel redelijk complexe... Ondernemingen, want Robeco is een, een grote onderneming, uh, in, in tal van landen actief, uh -huh. met nogal wat verschillende activiteiten. En uh, nou ja, de, de, het hele verkooptraject is uh, ergens kort voor de zomer gestart. dus uh -huh. We hebben het in een, ruim, ruim een half jaar gedaan. Uh, ja, harde, sneller gekund misschien. Het heeft uh, niet de prijs gedrukt? Het, nee, nee, dat heeft het absoluut geen, geen betekenis. Uh, nee. U houdt nog een belang hè, van 10% in Robeco en de bankactiviteiten. Waarom is dat, als het niet, eigenlijk niet meer past bij de Rabobank, waarom dan toch nog een belang? Nou, dat is ook op een nadrukkelijk verzoek van ORIX: uh, gaan we de strategische relatie met ORIX uh, zeg maar, op, een, op een hoog niveau brengen. En we vonden het passend, en ook ORIX was er daar uh, buitengewoon buiten blij mee. Is dat wij als teken daarvan een, een, een 10% of 9,901% als ik het juist ja. zeg, <laughs> eh, belang handhaven in, in Robeco. Ja, en dan heeft u het over een, een strategische relatie. Wat, wat houdt dat in? Nou, dat betekent dat we dus blijvend in Nederland robeco fondsen blijven aanbieden richting onze, onze klanten via de lokale banken. Uh, Robeco is actief in, uh, in tal van buitenlanden, net ja. als de Oryx. En ook op die plaatsen waar wij gezamenlijk actief zijn, zullen we gezamenlijk gaan optrekken. Okay. Daar waar het gaat om uh, beleggingsproducten. Ja, dus Oryx heeft u ook nog wel nodig om ja, een beetje aan wal te komen hier in Europa, begrijp ik. Ja, Oryx is natuurlijk uh, in Japan een hele bekende onderneming. In de Verenigde Staten ook al behoorlijk bekend. Maar in Europa nog duidelijk minder bekend. En, uh, en via de naam van Rabobank uh, kunnen zij inderdaad, denk ik, sneller een bedrijf van, uh, van grote naam worden. Dat klopt. Goed. Verandert daar iets voor de klanten van de Robeco, tot slot kort? Uh, wat, wat ons betreft, uh, helemaal niet. Goed. Bert Brugging, financieel topman van de Rabobank. Dank voor de toelichting. Ja, graag gedaan. We nemen naar Maino die is de hele ochtend al op Bronbeek. Bestaat 150 jaar. En kom, kom, kom. in die 150 jaar zijn er heel wat uniformen voorbij gekomen van alles. Er lopen er nou nog een heleboel rond. Uit Chelsea nu? Uit Royal Hospital Chelsea, uit Londen. Ja. ja. Dit is... Uh... Paul-Jacques Verhoeven van Museum Bronbeek. Verantwoordelijk ook voor de expositie. Hier, 19 februari 1863, de officiële opening. Met een tekening daarnaast van allemaal bed op een grote zaal. Ja, in die tijd woonde hier, konden hier 200 mensen wonen. 200 veteranen of invaliden zoals ze toen nog genoemd werden. En dat waren slaapzalen voor 16 man of voor 12 man. En als je wat hoger in gang was, dan kon je met z'n tweeën of met z'n vieren op een kamer. Ja, naar nou Frans idee dit huis, hè? Ja, naar nou Frans idee. Er was een commissie naar richting Hôpital des invaliden in Parijs gegaan. En die hebben daar gekeken hoe het allemaal moest. Die deden dat namelijk al vanaf 1671. En sinds 1863 uh, staat er ook zo'n tehuis in Nederland. Doet wat Spartaans aan, die stalen badkuipen. Meneer Bijl, die tijd heeft u toch niet meer meegemaakt? Nee, nee, hè? Als, nee. U woont hier nu het langst? Uh, ja, ja. Hoe is het om hier te zitten nu? Nou, ik bedoel, zo. het is wel eens moeilijk, hoor. Ja, waarom? Ja, er zijn komen er achterbij die hier aan liggen. Um, ja, wat zou ik zeggen? Hoe <lacht> moet mo mo mo mo mo ik een waardelijke <lacht> uitmaken? Nee, er zijn, er, er zijn bij die hier helemaal niet thuis horen. Ja? Wat bedoelt u dan? Ja, die hebben losse vingers. Losse vingers? Zo erg zal het toch niet zijn, meneer Bell. Ik vind het toch best wel leuk hier ook? Helemaal <lacht> niet. Ah. Nee, nee. Ja, de mensen worden natuurlijk ook allemaal ouder hè. En het verzorgingshuis moet met zijn jaren mee. Zoals het er toen uitzag, ziet het er lang niet meer uit. Het zijn nee. tegenwoordig moderne kamers. Iedereen heeft zijn eigen woonkamer. Ja, iedereen heeft zijn eigen kamer met een natte cel heet dat dan. Een, een douche en een toilet. Een knop, een knop voor als je valt. Een knop voor als je valt, ja. Het is echt een bejaardenhuis geworden. Natuurlijk. Wie het wil zien, kan het bezoeken. Want Brombeek is toegankelijk voor het publiek, behalve op maandag. Maar de hele week door kun je kijken. En als u in de gang loopt, meneer Bijl, kunnen ze u nog wat vragen ook nog, geloof ik. Nee, geen aangangang. Ja. Ja. Ja. Want uh, hier is te zien deze expositie, de geschiedenis tot nu toe. Ja, van 150 jaar Brombeek. Vanaf 1863 tot 2013 kunnen mensen hier komen bekijken. En ik vind het natuurlijk een hele fascinerende geschiedenis, uh, waar we ook een aantal bewoners uh, uitlichten. Uh, wat hun leven is geweest en toen ze hier, uh, voordat ze hier naartoe zijn gekomen. Een levend museum waar alle uniformen... de heren allemaal aan lange tafels nu zitten achter de deur hier. Want om tien uur is het gebak. Ja, gebak. Dan begint het feest. De... Oké, okay, tot in de late uurtjes misschien ja. wel. <laughs> Goed, tot zover Bronbeek Een levend museum. Wat zei je? En het kanon. Ja, Het kanon komt later. Hoe laat komt het kanon? kanon is vanmiddag om uh, kwart van vier. Ah, jammer, jammer. Nou, dan weet de buurt het vast. Know. Ja, weet de buurt het, ja. Dank je wel. Marno Remmers was ja. de hele ochtend op Bronbeek. Het is uh, bijna half tien. Wij gaan nog eventjes naar uh, Gent. Want daar begint vandaag het proces tegen Kim de Gelder... die in een kinderdagverblijf in zijn Gilles monde twee baby's en een leidster doodstak. Een week voor deze gruwelijke daad vermoorde hij ook al een bejaarde vrouw. Correspondent Joris van Poppel volgt de zaak vandaag, Joris. Het was een die heel België, schokte Nederland ook trouwens. Veel belangstelling voor het proces? Ja, zeker. Het is een enorm groot proces. Uh, er staan heel veel, uh, de, de, de, heel veel getuigen opgeroepen. Er, op geroepen. er worden vandaag, wordt vandaag de jury gekozen. Er worden 180 mensen voor opgeroepen om uiteindelijk 12 mensen over te houden. Het wordt een enorm spektakel vandaag in Gent. Inhoudelijk begint de zaak pas vrijdag. Maar formeel is vandaag uh, de dag. Ja, de kranten staan er vol van bijlagen. De teneur is een beetje natuurlijk... Uh, het was gruwelijk, die, die, die moordpartij en die crash vier jaar geleden... Maar we zijn vooral hier in België aan iets veel ergers ontsnapt. Ja, want wat is inmiddels bekend? Wat wilde Kim de Gelder nog meer? Nou ja, in die crash wilde hij sowieso alle kinderen... en eerst alle begeleiders en dan alle kinderen vermoorden. Staat hij ook, ook voor terecht. Uh, vier moorden en 25 pogingen tot moord. Ja, en hij had nog meer plannen, heeft hij verklaard. Een school, legerbasis, zelfs de... Koning zou die willen vermoorden. Ja, in hoeverre dat nou fantasie is of ook echt, dat is de vraag. Hij bereidde het, het minutieus voor allemaal met vermommingen... en kogelvrije vesten, vluchtplannen. Maar hij had geen pistool, geen geweer, alleen een mes en een bel. Ja, en kun je dan op een legerbasis heel veel doen. D dat lijkt een beetje gruwelijke grootspraak ook natuurlijk. Ja, gruwelijk inderdaad. En je zegt, ja, was dat fantasie of echt? Wat was zijn motief om dit überhaupt te overwegen, te willen doen? Stemmetjes in zijn hoofd, zegt hij zelf. Uh, dat is eigenlijk het enige wat hij erover verklaart. Zijn advocaat zegt, dat was een, hij is psychotisch. Uh, hij heeft gezegd dat hij zoveel mogelijk mensen wilde vermoorden. En dat idee zou zijn ontstaan na een mislukte zelfmoordpoging van hemzelf. Nou ja, dat lijkt inderdaad vooral psychotisch uh, te zijn. En, een ander motief uh, is niet gevonden. Geen politieke motief bijvoorbeeld, dus hij is ook niet, niet geprobeerd pest op school, er is niet echt iets heel gruwelijks overkomen in zijn, in zijn uh, eigen jeugd. Uh, het leek een hele normale jongen te zijn, uh, die in zijn puberjaren uh, steeds uh, zwartere gedachten kreeg. En uiteindelijk uh, dit heeft gedaan. Hij staat nu pas terecht, terwijl hij vier jaar geleden die moorden al pleegde. Waarom heeft het zo lang geduurd? Ja, daar is ook hier heel veel kritiek op natuurlijk. Kijk, er zijn slachtoffers en andere betrokkenen, en ook de Gelder zelf, die hebben vrij veel rechten in, in België. Bijvoorbeeld recht op informatie en recht op extra onderzoek. Ze kunnen extra onderzoek eisen. De advocaat van de Gelder heeft dat ook aangegrepen. Want die advocaat wil bewijzen dat die uh, ontoerekeningsvatbaar was op het moment van de moorden in, uh, in die crash. Uh, nou, da, da, dat heeft veel tijd gekost, al die extra onderzoeken. Uiteindelijk zegt het Openbaar Ministerie, hij was, uh, hij was wel toerekeningsvatbaar. Advocaat blijft volhouden, hij was niet ontoerekeningsvatbaar. Nou ja, daar gaat het de komende weken gaat dat hier over gaan. Uh, vrijdag beginnen ze uh, formeel met de pleidooien, uh, de uitspraak waarschijnlijk over een maand. Joris van Poppel over het proces tegen Kim de Gelder... gaat vandaag beginnen voor de rechter in Gent. Dan een ander proces. De aanklager van het uh, Openbaar Ministerie in Zuid-Afrika... zegt een overvloed aan bewijs te hebben tegen Oscar Pistorius. Een Zuid-Afrikaanse gehandicapte atleet... is vanochtend uh, voor de rechter verschenen opnieuw. Afgelopen vrijdag was Pistorius zo emotioneel... dat de rechtszaak tot vandaag werd uitgesteld. Pistorius wordt ervan verdacht zijn vriendin Riva Steenkamp... afgelopen donderdag te hebben vermoed. Moord. Correspondente Alice van Gelder is um, bij de rechtszaak in Zuid-Afrika. Um, Alice, wat zijn al die bewijzen die de aanklager zegt te hebben? Um, ja, die komen nu heel erg langzaam naar buiten. De, de rechtszaak is uh, nu een goed uur zeg maar, op gang... Uh, het Openbaar Ministerie die heeft dus uh, gezegd dat ze zijn tegen Borg, want het is in eerste instantie een, een hoorzitting om te kijken of uh, Pistorius al dan niet op Borgtocht uh, mag vrijkomen. Uh, wat de aanklager tot nu toe heeft verteld is uh, dat Reva Steenkamp tussen vijf en zes de avond voor de moord is aangekomen bij het huis van Pistorius dat Pistorius drie keer door de badkamerdeur uh, geschoten heeft... door een gesloten toiletdeur... Uh, ja, op een onschuldig en ongewapend uh, slachtoffer. En hij uh, stelt in twijfel, wat eerder naar buiten is gekomen... dat Pistorius gezegd zou hebben dat hij dacht dat het om een inbreker zou gaan. Want hij zegt van ja... Welke inbreker sluit zich nu op in het toilet? Ja. En hoe is het met uh, Pistorius? Want Lara zei het al wel eens eerder zo emotioneel... dat ze die uh, begin van die rechtszaak hebben uitgesteld. Hoe is het nu met hem? Uh, ja, eigenlijk nog wel, wel hetzelfde. Hij, hij zit nog steeds te huilen in uh, de rechtbank... Uh, terwijl hij hoort wat er gezegd wordt. Overigens is net zijn... Uh, ...advocaat begonnen uh, ja, met hard te maken dat het geen moord zou zijn... ...en dus tegen de aanklager in te gaan. Mm, wat, wat is het betoog dan van, uh, van de verdediging, Alice? Wat, wat weet jij daarvan tot nu toe? Uh, nog heel weinig, want hij is echt net pas uh, vijf minuten geleden begonnen. Uh, maar ja, er wordt wel verwacht... ...dat er vandaag vrij veel bewijs op tafel komt van beide partijen. Uh, vooral dus omdat de advocaten van Pistorius willen dat hij uh, ja, op vrije voeten zijn proces mag afwachten. Ja, maar als er zoveel bewijs is wat de aanklager althans aandraagt... ...zit dat er dan in dat hij op Borg toch nog wordt vrijgelaten? Nee, het gaat heel moeilijk worden voor hem. Uh, vooral ook omdat de aanklager uh, hem moord met voorbedachte raden te lasten legt. Ja. Um, wat hij overigens zei, dat betekent niet dat Pistorius nou weken of maanden deze moord gepland heeft. Maar puur dat hij nagedacht heeft toen hij van zijn nachtkastje het pistool pakte en zeven meter naar de toilet liep. Um, dus ja, omdat het zo'n ernstige zaak is, uh, moeten de advocaten heel wat uh, ja, bewijs hebben om hem toch vrij te krijgen. Um, hoewel er natuurlijk ook andere dingen in overweging worden genomen. Zoals uh, vluchtgevaar. Uh, en het zou wel kunnen zijn dat de rechter bijvoorbeeld zegt van... oké, okay, je mag in vrijheid afwachten, maar dan krijg je bijvoorbeeld huisarrest. Je moet je paspoort inleveren. Uh, en je bij de politie melden. Maar goed, dat, dat zal de komende dag of misschien zelfs dagen... Uh, duidelijk worden, want de rechter heeft in ieder geval vandaag... en morgen voor deze zaak voor de borg uh, gereserveerd. Goed, Ellis van Gelder vanuit Pretoria, Zuid-Afrika. We horen van je, de advocaat van Pistorius is dus nu aan het woord. Hij nee, hoort er later over. Uiteraard op deze zender op Radio 1. Misschien wel bij jou, Sven. Goedemorgen. Dat zou zomaar kunnen. Wat maar heb we gaan het ook over andere zijn. dingen ja, dat dacht doen. Ik al. Het Japanse financiële concern in Orix, jullie houden het er ook al over, neemt de Robeco-groep over. Ik ga praten met de oud-topman van Robeco, dat is Jaap van Duin, uh, over hoe hij deze gang van zaken allemaal uh, beschouwt. Hij verder. vond het wat te lang duren, geloof ik, hè, allemaal die onderhandelingen. Exact, ja. dus uh, daarover meer zometeen. En verder, middelbare scholieren zouden elke maandagochtend moeten worden getest op alcohol en drugs, adviseert een kinderpsycholoog. Maar gaat dat wel werken en mag dat allemaal wel? Wat en meer bij de KRO zometeen. Eerst nu het nieuws door Rald Radio 1, het NOS Journaal. Het wordt voor veel mensen met zonnepanelen op hun huis moeilijk om hun investeringen eruit te halen. Omdat de panelen veel eerder kapot gaan dan beloofd. Dat stelt Keuringsinstituut Kiwa dat de certificaten van fabrieken van zonnepanelen heeft onderzocht. Eerder vanochtend kwam de Voedsel- en Warenautoriteit met het nieuws dat er de afgelopen jaren brandgevaarlijke zonnepanelen in de handel zijn gekomen. Het zijn panelen van fabrikant Scheuten Solar. Zijn in Italië en Frankrijk zeker 15 dakbranden door ontstaan. De Europese auto-industrie heeft een slechte januari-maand achter de rug. Er werden nog geen 900.000 auto's verkocht. Dat is een daling van bijna 9% ten opzichte van een jaar eerder. De autoverkoop in Europa zit daarmee op het laagste punt in januari sinds 1990. Alleen in Groot-Brittannië steeg de verkoop.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 ANWB Verkeersinformatie. De file is op dit moment op de A2 Eindhoven... richting de Belgische grens tussen Meersen en het europaplein 4 kilometer file. A28 Zwolle richting Amersfoort... 2 kilometer bij Amersfoort. Op de A50 Arnhem richting Os... staat tussen Hetere en het Ewijk 6 kilometer. En de oorzaak van de file op de A59 Zonsil richting Os... is een kapotte vrachtwagen. De staat tussen Terheide en het hooipolder 8 kilometer.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 Vermogensbeheerder Robeco in Japanse handen. Elke maandagochtend een alcoholtest in de klas. Is dat wel zo'n goed idee? In Zweden werkt het hoerenverbod de illegaliteit in de hand. En het ochtendumeur van Mart Smeets. Het is drie over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Harm van Altenveld is vanochtend in Eindhoven. Waar dementerende bejaarden binnenkort een aha-erlevenis krijgen. Twitter met ons mee. Hashtag GML Radio en reacties en vragen kunt u ook kwijt op Goedemorgen @KRO.NL. Niet alleen in uitgaansgebieden in de weekenden moet de jeugd worden gecontroleerd op alcohol en drugs. Ook maandagochtend in de klas moeten leerlingen aan een test kunnen worden onderworpen. Mireille Visser, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U bent werkzaam in, aan de politiekliniek Jeugd en Alcohol van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft. Leerlingen komen binnen en de docent zegt boeken op tafel, blaas even in een zakje. Ja, dat, dat is nou net niet wat de bedoeling was. Uh, eigenlijk wat ik uh, heb uh, uitgelegd uh, in, uh, in het interview, wat ik heb gegeven voor het uh, Blad uh, voor Onderwijzers. Ja, wat is wel de bedoeling? Dit, uh, nou kijk, um, wat, wat wij zien hè, op de, op de polikliniek uh, jeugd en alcohol is uh, dat kinderen in coma, raken van, uh, in, in coma raken van alcohol en die komen dan uh, op het nazorgtraject. Uh, ja. En dan hebben we een gesprek en dan blijkt natuurlijk vaak dat ze in het weekend uh, vaker uh, um, nou ja, uitgaan en, en nog niet eens zozeer uitgaan, maar een hoop uh, drinken op feestjes, uh, hockeyfeestjes of gewoon thuis bij mensen als ze zestien worden. En, um, en net zo goed als dat we tegen ouders zeggen van ja je moet eigenlijk wel goed weten dat kinderen veel drinken, want ouders onderschatten dat enorm. Nou docenten zijn ook volwassenen en ook vaak ouders, en die onderschatten dus ook heel erg uh, het drankgebruik van de jongeren. Ja. En uh, tegen ouders zeggen van ja controleer je kinderen, en dan bedoelen we niet laat ze blazen in een blaastesten, want dat is natuurlijk niet de manier, maar wel uh, uh, kijk hoe je kind eraan toe is, uh, blaas, laat even gewoon in, in je gezicht blazen, zorg dan dat je zelf niet hebt gedronken op zaterdagavond. En en het feit is dat wat je bij docenten eigenlijk ook wil, is dat ze alert zijn op uh, dat kinderen meer drinken, die pubers meer drinken, dan wat jij denkt als volwassenen dat ze drinken. Ja. Bijvoorbeeld het onderzoek van de stap laat zien, dat één op de vijf uh, jongeren, die drinken tijdens de pauze en tussenuren op school. Nou, dat vond ik zelfs een heel hoog percentage. En ik nee. denk dat, dat leerkrachten daar gewoon niet goed van op de hoogte zijn. Nee. En daar meer aan zouden kunnen doen maar wat als ze er alert op zijn. Maar wat dan? Hoe ziet die test er dus dan alert zijn uit? Is, ja, Dus dat is natuurlijk uh, inderdaad... Dat is niet in een, in een, uh, in een blaastest te blazen. Hè, maar het is weten van hoe gedraagt deze leerling zich normaal gesproken. Hoe, doet die, hoe gedraagt hij zich nu? Hoe zijn zijn leerprestaties? Met name dat op het moment dat, uh, dat kinderen binge drinken... En dat doen ze vaak. Dat is 4 tot 5... Uh, van het glazen per keer. En dat minstens één keer in de maand. Nou, dat is vaak op pubers drinken. Zeker als ze eenmaal 15, 16 zijn. Dat heeft direct gevolg voor je concentratie en voor je, voor je geheugen. Dus je ziet heel vaak dat ze dan slechte presteren op school. Dus dat ze binnengekomen zijn met een mooi VWO-advies. Eerst twee uh, jaar hebben ze prima doorlopen. En in de derde, daar, daar is vaak een omslagpunt. En dan houden ja, ze slechte resultaten. Ze zijn zachtgrijnig, prikkelbaar. Uh, nou, grote bek in de klas, dat soort uh, uh, gedrag. Uh, wees dan op alert. Dat, dat uh, alcoholgebruik daar ook een rol in mee kan spelen. En gaat gesprek aan met die pubbers. Ja, maar, uh, ja. maar goed, dus geen echte test, maar meer houden ze een beetje in de gaten. Ja, weet, weet wat er speelt, uh, uh, we, wees op de hoogte van de laatste informatie over wat drinken pubers nou zoal, waar drinken ze het en uh, wat is het effect van alcohol uh, op het puberbrein, dus ook op de leerprestaties en ja. vervolgens um, ga, uh, ga goed opletten en, en bedenk dat dat, ook, uh, dat het alcoholgebruik een rol mee zou kunnen spelen ja, in wat je ziet bij die leerling. Maar nou heb je een leerling die heeft wat problemen thuis of die heeft gewoon last van een beetje slapeloosheid uh, en dan? Nou ja, in, in ieder geval, hè, als je bijvoorbeeld een mentor van, uh, van uh, zo'n leerling... die kan uh, gewoon eens eventjes gaan praten en gewoon uh, ditjes en datjes uh, mee beginnen... en vervolgens gaan vragen van, uh, doe je nou zo al in het weekend... Hè, dat je ook een beetje op de hoogte bent wat, wat zo'n puber doet. Ja, en dan, dan, dan zegt zo'n puber niet de waarheid, hè? want zo'n puber wil ook dat zijn ouders dat niet weten. En dan zegt zo'n puber niet wat hij doet. En dan? Nou, vaak zeggen pubers het wel, en dat heeft ermee te maken dat ze um, ook denken dat het normaal is. Kijk, als jij gewoon... Uh, de, de pubers die ik zie, hè, die, hebben, die komen vaak uit vriendengroepen... waar het heel normaal is dat we bijvoorbeeld in het hok... in het weekend twee kratten bier doorheen gaan. En, uh, en ouders weten dat uh, in feite ook. Hè, die denken dat dat gewoon ook een beetje erbij hoort. En dat, dat zie ik ook nog bij veel docenten. Dat ze geen idee hebben dat ook dat... Gebruik dat dat uh, schadelijk is en dat een effect heeft op de uh, ontwikkeling van die puber en, maar en maar de op hun leerprestaties. Wat moet, wat moet zo'n docent dan vervolgens doen? Stel hij constateert: een, een puber drinkt te veel in het weekend. Dan kun je ook nog zeggen: ja. wat is te veel? Ja. Maar uh, hij constateert iemand. Onder, elke puber onder de 18 zou moet niet moeten drinken, hè, volgens de Gezondheidsraad. En dat is wat Van der Leen en ik ook paneren, ja. ook in ons boek uh, Ons Kind en auto. van uh, onder de 18 geen drank. Want ja. uh, elke slus die je neemt is gewoon uh, is slecht voor je. Dus hè, als je als dat constateert, veel scholen, er zijn natuurlijk gewoon hartstikke goede... Uh, ...preventiemethodes uh, um, uh, uh, in het uh, in het middelbare onderwijs. En die worden ook veel gebruikt. Maar ook bijvoorbeeld uh, bij ons in Delft heb je, heb je de Bruiderstichting... dat is uh, alcoholpreventie of uh, preventieorganisatie. Uh, ja. En die kunnen uh, um, uh, zelfs een, een preventiemedewerker in de school zetten. Waardoor je heel laagdrempelig zo'n puber uh, kan zeggen van goh, ga eens even bij haar. Kletsen over wat is nou eigenlijk normaal, wat is het effect van alcohol? En dan kan die preventiemedewerker ook kijken van hoe zit het nou echt? En hè, moet je bijvoorbeeld die puber en misschien ook wel dat hele netwerk eromheen. Want ik heb vaak ook in de klas van zo'n heel groepje jongeren die dat doen. Gewoon ja. oh, heel gericht uh, is wat uh, uh, um, ja, preventieonderwijs ja. geven. Over orde. wat het. Ja. Met, met andere woorden, u pleit ervoor dat die docenten... die kinderen gewoon beter in de gaten gaan houden. Nou, er lazen we al een reactie in de Telegraaf vanochtend... van een conrector van het Jeroen Bos College in Den Bosch. En die zegt, ik moet er niet aan denken... dat mijn docenten dit ook nog eens moeten doen. Docenten moeten gewoon primair les geven. En ook voorzitter slachter van de VO-raad, koepel van middelbare scholen, beaamt dit. Hij zegt, docenten worden nu al flink belast met opvoedkundige taken. Is dit wel een taak voor ons onderwijssysteem? Ja, kom goed. Ik vind, ik vind ook dat, uh, dat deze mensen ook uh, in principe wel gelijk hebben. Dat, het gaat juist ook om het onderwijs. Maar het gaat er natuurlijk ook om dat uh, de, de voorwaarden worden geschept om het onderwijs te geven. En, en dat vind ik dus, nou ja, daar, daar ben ik heel veel. Op. Ik vind dat onderwijs en alcohol gaan gewoon echt niet samen. Met nee. ziekenhuizen en, en roken gaan niet samen. Ja, nou ja. Ook alcohol, maar dat is met scholen en, en alcohol ook zo. Dus ik vind dat echt een heel belangrijk... Dus dat scholen ook dat aan alle kanten moeten wieren. Dus ook op de rome reis en ook op de, uh, weet ik veel, uh, de, de, de, de stunts... Maar de gebeurt de dat dan niet heel veel, mevrouw de Visser? Nee, dat, dat, dat gebeurt eigenlijk gewoon... Dat, dat kan nog veel beter. Dus als, uh, als de vierde veel klas veel van de middelbare school ergens op een, uh, op een schoolreisje naar het buitenland gaat... letten die docenten niet op wat ze drinken? Mevrouw de Visser. De vraag sloeg in. Klaar Mevrouw de Visser, bent u dan nog? De vrouw de Visser is verdwenen. Nou ja, pleidooi is duidelijk. Docenten moeten beter opletten in de klas op het drankgebruik bij pubers in het weekend. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis. Pardon, die u in het bijzonder interesseert. De Belgische kindermoordenaar Mark Dutroen krijgt van de rechter geen toestemming om onder elektronisch toezicht vervoegd vrij te komen. In België kan een gevangene onder bepaalde voor omstandigheden vrijkomen na het uitzetten van een derde van de straf, ook als hij levenslang heeft. De vraag is, kan dat ook in Nederland? Strafrechtadvocaat Job Knoester heeft het antwoord. Nou, in Nederland uh, moet je allereerst een onderscheid maken, anders dan in België, tussen uh, gedetineerden en tbs'ers. Maar voor de gewone gedetineerden kan je niet, zoals in een procedure die in België geldt, uh, naar een gerecht toe om te vragen of je, uh, als je een levenslange gevangenschap hebt, vrij kan komen. Het enige wat je in Nederland zou kunnen doen, is op enig moment gratie vragen aan de koningin, straks aan de koning. Uh, dat gebeurde vroeger vaker dan nu, uh, althans de inwilliging daarvan. Het, uh, de laatste jaren is het niet meer voorgekomen... dat zo'n verzoek voor een levenslang gestrafte is ingewilligd. Als het werd ingewilligd, dan ging het vaak om mensen... met uh, hele bijzondere situaties, zoals ernstige ziekte of uh, dat soort zaken meer. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan naar... Goedemorgen goedemorgennederland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. Rug naar Eindhoven nu. Met toeters en bellen... En een computer die even vast zat. Harm van Attenveld niet, want die gaat praten. Nee, andere pingel lost dat. Ziet u, Probleem met de computer. Kijken of we Harm van Attenveld wel binnen kunnen krijgen nu. Vanuit Eindhoven, want daar is hij. Begane grond van het Museum, Hier in Eindhoven, Daniel Neugelbayer. Goedemorgen. Goedemorgen. De lift die klinkt, is ook kunst. Dit is ook kunst. Uh, hier zijn overal verrassingen verstopt in het museum. Langzaam gaat hij omhoog naar de derde verdieping. Uitzicht op een schoolklas. U, meneer Neuikebouwer, u houdt zich bezig op het snijvlak van gerontologie en pedagogiek. U gaat binnenkort die rondleidingen geven voor mensen die lijden aan de ziekte van Alzheimer. Waarom? Omdat ik het belangrijk vind dat een museum... En kunst toegankelijk is voor iedereen, omdat ik vind dat een dementie of Alzheimer geen reden is om niet meer deel te nemen aan uh, het culturele leven. U deed het eerder in de kunsthal in Bieleveld. Wat waren daar de ervaringen? Daar heb ik extreem positieve ervaringen kunnen verzamelen. En dit is ook de reden waarom ik hier in Eindhoven, nadat ik hier naartoe ben gekomen, heel snel zoiets wilde implementeren in het programma van het Van Abbe Museum. Helpt het mensen met Alzheimer, met dementie, om te kijken naar kunst? Uh, dan moet je natuurlijk kijken wat betekent helpen. Wij doen geen therapie. Dat is belangrijk uh, te zeggen. Wij doen iets wat pedagogisch of uh, gerontologisch werkt, maar uh, het is geen therapie. Het heeft heel positieve effecten voor uh, de dementerende en voor de mantelzorgers. Maar ik zou het nooit als therapie willen betekenen. Inmiddels hier op deze verdieping kijken we naar een Picasso. Is dat een schilderij wat u aan een dementerende zou laten zien? Nou, als ik het gevoel heb dat de dementerende het zien... dan ga ik daarover in gesprek. Maar eigenlijk niet. Want het is grijs en het is vrij abstract. Dat zijn eigenlijk dingen die je uh, niet zoekt in een schilderij. Waar je... Om niet? Omdat um, het beter werkt als je naar iets kijkt wat een positieve uitstraling heeft en wat herkenbaar is. Dat triggert heel makkelijker uh, gedachten, verhalen, herinneringen. En uh, daarom probeer ik altijd een schilderij uit te zoeken... of een kunstwerk, uh, waar ik het gevoel heb... Ja, daar hebben de mensen meteen ideeën. Want als we kijken naar de symptomen, begint met geheugestoornissen, dementie, problemen bij denken en taal, verandering in karakter, verliezen van de regie over het eigen leven, dagelijks handelingen, steeds moeilijker. En juist die mensen wilt u naar het museum brengen. Klopt, uh, want uh, ook in het handicap, daar zit heel veel potentieel voor creativiteit. En um, ik wil niet altijd naar uh, de negatieve kant kijken, wat kunnen die mensen niet meer of uh, wat is ziek. Maar ik wil daarna kijken wat voor potentieel is er, wat kunnen ze nog en hoe kunnen we dat versterken. En dat gaat heel goed met uh, rondleiding door een museum. 1 op de 5 mensen in Nederland zal op den duur eh, gaan leiden aan een vorm van dementie. Op dit moment zijn er in Nederland 250.000 dementerende. In 2050, met de toenemende vergrijzing, zal dat aantal zijn verdubbeld tot een half miljoen. Is het voor een museum ook niet... Ja domweg een, een groeimarkt, om je juist hierop te richten? Ach, een groeimarkt zou ik het nu nog niet willen noemen. Het blijft nog steeds, denk ik... Nee, ik denk niet dat elke Alzheimer-patiënt naar het museum gaat komen. Dus is het meer iets wat uh, te maken heeft... met de maatschappelijke betrokkenheid van een museum? Aan het eind van de rondleiding kun je weer van vooraf aan beginnen, maar dan is het toch vergeten. Dat is een cliché, maar uh, soms blijven toch die herinneringen een paar dagen uh, bestaan. En dit zijn uh, feedback of terugkoppelingen die we vaak hebben gekregen van de mantelzorgers, van de dementerende. Want als je alleen maar zou leven in het nu, en je kijkt nu naar die Picasso, dan kan ik me voorstellen dat je wat somber wordt van dat grijze, rare hoofd. Uh, dit is mogelijk, maar je, je moet op alles voorbereid zijn. Dat is het heel leuke en spannende aan dit soort rondleiding. Je weet niet wat je verwacht. Uh, dat alles is mogelijk. Je kunt een concept hebben, een plan. Maar uh, het kan alles heel anders uitpakken dan verwacht. Dat samen met het Stedelijk Museum in Amsterdam... wanneer gaan de rondleiding hiervan start? Um, uh, volgende week woensdag op 27 uh, februari... is de kick-off in het uh, Stedelijk Museum in Amsterdam. En wij beginnen ongeveer in april met de eerste testrondleidingen. rondleidingen. Vila volk. Dank u zeer. <laughs> bijdrage was dat van Harm van Attenveld. Straks kan de Partij van de Arbeid wat leren van het prostitutiebeleid van Zweden. Maar eerst... 3, 2, 1, go! Deze dag. 1946. Avro Hilversum 1. In een productie van Wim Varsma zijn hier onze arbeidsvitamine. Ja, deze dag in 1946 klonken voor het eerst de arbeidsvitamine op de Nederlandse radio. Inmiddels is het het langstlopende radioprogramma ter wereld. Presentator Jan Steeman over de moeder aller verzoekplatenprogramma's. Het programma is door de AVO gestart en die heeft het al die jaren vol weten te houden. Aanvankelijk natuurlijk op Hilversum 1 en Hilversum 2. De arbeidsvitaminen werden vandaag verzorgd door het Divertimento Orkest onder leiding van Pies Scheffer. Toen werd er nog door de omroepen van dienst netjes aangekondigd... Uh, Thans, uh, het uh, Arbeids, Arbeids van de Avro... vandaag met aanvragen van slagerij van Kampen uit Breda. En dan was het een uur lang muziek. En het grote voordeel vonden ook veel mensen in die tijd... toen er nog geen Spotify was en ook de jaren daarna... dat wij publiceerden van tevoren welke liedjes er precies zouden komen. Dus iedereen zat met een banddecode op scherp... en probeerde dat allemaal netjes op te nemen. En dan kon je, kon je aan een eigen muziekverzameling komen. In de eerste jaren waren er veel operafragmenten, uh, het Volga lied uh, uh, het duet en de marsmuziek was in die jaren heel veelvuldig te horen. Later op drie is het natuurlijk heel sterk Meatloaf geworden, Pernodrijf bij de Dashboard Light en uh, George Baker met de Selection en dat is steeds steviger geworden. En nu het tegenwoordig op Radio 5 staat is de toon natuurlijk weer helemaal anders en is het programma eigenlijk meer of meer teruggekomen bij de mensen die het begin van het programma nog hebben meegemaakt. Dus nu zitten we meer weer in de veralin-muziek en af en toe ook marsmuziek. Maar ook gewoon de Eddie Christiani, de populaire uh, muziek van door de jaren heen. Mijn achterband is wel wat zacht, maar het geeft niet lieve pop. Spring maar achterop, spring maar achterop, spring maar achterop. Drop you up, En ja, het is ook een uitdrukking, het staat ook in Vandalen, hè, arbeidsvitamine, daar zijn we zeer trots op. En je kent ook wel de uitdrukking dat je zegt, zo'n liedje, dat hoor je alleen nog maar in de arbeidsvitamine, of dat hoorde je vroeg in de arbeidsvitamine, dat zijn toch gevleugelde uitdrukkingen. En de Christiane zingt, spring maar achterop, daarna hoort u de beroemde mars Stars and Stripes Forever... Don't it make my brown eyes blue van Crystal Gale. Er zijn in 50 jaar tijd veel radioprogramma's geweest. Er is er maar één dat al die tijd overeind is gebleven... en nog steeds het best beluisterd is. Nou, het geheim van het programma is natuurlijk dat het zich heeft aangepast aan de zender en ook aan de tijd waarin het wordt uitgezonden en op welke zender het wordt uitgezonden. En het is natuurlijk begonnen in die eerste jaar met aanvragen van fabrieken en bedrijven, ook een soort samenhorigheid. Uh, als je een, een schoenmaker in zijn eentje kon het niet aanvragen, maar wel als je in een bedrijfje had met een paar mensen, dan kon je samen aanvragen indienen. Het was echt een soort samen aan het werk gedachte, aanpakken. Om twee, dat programma gaat nooit verloren. Jan Steeman, presentator van Arbeidsvitamine... over de eerste uitzending deze dag in 1946. Every night, every day I know that it's you I need To take the blues away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 Every night, every day I know they teach you I need To take that blues away Het Dit is nog niet aan de 1981. Madness was dat. It must be love. Het is 7 minuten voor 10 uur. Luister naar de Caro op Radio 1. De Partij van de Arbeid onderzoekt een verbod op prostitutiebezoek. Om zo gedwongen prostitutie tegen te gaan... Kamerlid Mirte Hilkens van de Partij van de Arbeid... gaat donderdag op studiereis naar Zweden... waar hoerenlopers sinds 1999 worden bestraft... met een boete of met een gevangenisstraf. Marcel Burgers, van, burger vanuit Zweden. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat kan het betreffende Kamerlid leren daar... Ja, ze kan leren dat eigenlijk uh, prostitutie verbieden niet echt werkt. prostitutie verdwijnt in de illegaliteit en prostitutie verplaatst zich ook eigenlijk. Als je kijkt naar Zweden, uh, er waren wel veel meer uh, hoeren dan, dan voor het verbod maar die verplaatsen zich zeg maar nu naar ja, Kopenhagen, uh, waar het helemaal makkelijk is, dus een half uurtje met de trein van Malmö naar Kopenhagen. Ja, Denemarken dus. Met andere woorden, ja. uh, het werkt eigenlijk niet. Nee, het werkt niet. Het verdwijnt ook in de legaliteit. Uh, nu moeten mensen eigenlijk uh, die een uh, prostitutie, prostitutie die een klant willen hebben... die moeten dat in een eigenlijk achteraf, achterafkamertje doen. In de auto, in donkere hoekjes. En wat je dus gaat krijgen is dat uh, er te weinig onderhandeld wordt over het gebruik van condooms. Uh, ja, het wordt allemaal wat smeriger, wat viezer en eigenlijk wat minder veilig voor de hoeren. Ja, maar dat zijn toch allemaal argumenten die we in Nederland ook al tien keer hebben gehoord? Het probleem is eigenlijk, in Nederland is zo klein, als je het hier gaat verbieden, moet je het ook verbieden in België, moet je het ook verbieden in Duitsland. Uh, en zelfs dan is het de kans klein dat het echt werkt. Als je kijkt naar Noorwegen, die hebben het ook verboden, op basis van het Zweedse model. Ja. En de Noorden mogen eigenlijk ook niet in het buitenland naar de Oeren. Maar hoe controleert men dat dan? Ja, dat is heel moeilijk. Dus één, één noor geweest afgelopen jaar die in Thailand is uh, gepakt en daardoor is veroordeeld... Maar het is, het is eigenlijk niet te controleren als je oké, in Zweden er zijn ongeveer nou, 10, 30 mensen per jaar die worden veroordeeld. Blijft meestal een boete van een paar honderd euro. Een gevangenisstraf is eigenlijk alleen, ja, gebeurt eigenlijk alleen als mensen uh, ja, gepakt worden omdat ze ook nog uh, misdaad erbij hebben genomen. Ja. Uh, met, andere er woorden, altijd, uh, met andere woorden, de handhaving van dit verbod werkt van geen kanten, ook niet in Zweden. Nee, het is heel moeilijk. De politie kunt. Nou, het valt op. Uh, zelfs de prostitutie zelf. De prostituees zelf. die willen graag niet. dat verbod blijft gehandhaafd. Dus nu ook een discussie in Zweden. moeten we dat wel blijven doen? Ja. Even is... voor, voor, de, voor de duidelijkheid. In Zweden zijn, prostituties, uh, of zijn prostituees. zelf niet verboden. Dus mensen mogen prostituees zijn. maar het, het, het, het gebruik maken van hun diensten. dus het zogenaamde hoerenlopen. is wel verboden. Ja, je mag prostituees zijn. maar je mag het niet kopen. Je mag het ook niet. Je mag ook geen uh, kamer verhuren aan een uh, prostituee, want dan ben je ook strafbaar in Zweden. Ja, maar ja, Ik bedoel, als die prostituees er zijn, die zitten natuurlijk niet de hele dag niks te doen, want anders zijn ze geen prostituee meer, toch? <laughs> nee, dat, dat, dat gebeurt dus in, in de garages, in auto's, in donkere hoekjes. En Eigenlijk ja. heb je hebt als overheid minder grip op. Goed, met andere woorden, het is eigenlijk een niet functionerend verbod. En Nederland gaat dan, althans de Partij van de Arbeid, gaat in Zweden kijken of het werkt en het antwoord is al gegeven. Nou, annuleren dat ticket maar, zou ik zeggen, of niet? Ja, eigenlijk wel. Ja, nee, uh, Nederland is te klein voor dit verbod. Goed. Met andere woorden, het werkt niet. Zelfs niet in Zweden en zelfs niet in uh, Noorwegen. Want de handhaving op dit verbod is niet te geven. Niet te doen. Dankjewel, Marcel Burger ja, vanuit ben. Zweden. Straks, dames en heren. Robeco, de vermogensbeheerder van Rabobank, komt in Japanse handen. Heeft u eerder al gehoord op deze zender vanochtend. Het Japanse financiële concern Orix betaalt 1,94 miljard euro voor Robeco. En de vraag is, wat vindt oud-topman van die vermogensbeheerder... ook de meest bekende topman van dat fonds? Jaap van Duin van die overname. Is het verstandig? Is het niet verstandig? Waar zijn de Chinezen? Want het zijn Japanners die, uh, die het fonds gaan overnemen. Terwijl het toch een uh, fonds is van havenbaronnen. Is hij er gelukkig mee of niet? En... Uh, de Maltese ridderorde bestaat 900 jaar. Wat dat is, waarom dat belangrijk is, hoort u ook in het ochtenduur van Ook oh, Echt goed, in het humeur van Mart Smeets. Rustig aan. Krijgt u ook na het nieuws en door op Meegens. Tot zo. KRO. Er gaat nog een telefoon, geloof ik. Ja, dit is niet vanuit <laughs> Soestij. Kies, goedemorgen Nederland. Kies KRO.